6 uur. Dit is Radio 1, met Tim Overdiek. En met straks in het Radio 1-journaal oudschaatser... en commentator Martin Hersman over de ijsdome in Almere... als het nieuwe nationale schaatsmekka. Eerst het nos door door Negens. Vanwege de tragische dood van de broers Ruben en Julian uit Seist... worden verschillende initiatieven genomen voor de rouwverwerking... en om mensen de gelegenheid te geven hun medeleven te uiten. Op de basisschool in Zeist, waar ze op zaten, wordt morgen een speciale bijeenkomst voor leerlingen en ouders gehouden. En verder wordt morgen een condoleanceregister geopend in het gemeentehuis van Zeist. Het onderzoek naar de dood van de broertjes is nog volop aan de gang. En ook rond de vindplek van de lichamen in koten. En waar zoekt de politie dan precies naar? Woordvoerder Ellen de Heer. Ja, dat is lastig te zeggen. Je weet soms niet uh, waar je naar moet zoeken. Maar iedere aanwijzing die we hebben om de vraag te beantwoorden... wat is daar gebeurd, uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat hopen we daar te vinden. Ook jeugdzorginstanties die de afgelopen jaren te maken hadden met het gezin... hebben een onderzoek aangekondigd. Bureau Jeugdzorg benadrukt dat nog geen conclusies getrokken kunnen worden. Opnieuw wordt er druk uitgeoefend op bedrijven om de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Een groep invloedrijke investeerders uit de VS en Europa roept bedrijven als Gap en Walmart op om maatregelen te nemen. Aanleiding zijn de recente ongelukken in kledingfabrieken in Bangladesh. Vorige maand stortte in de hoofdstad Dhaka een fabriek in waarbij meer dan 1100 mensen omkwamen. Onder meer H&M, CNA, ZARA, G-Star en VND hebben zich aangesloten bij een initiatief voor veiliger kledingfabrieken. Vandaag nog vielen in Cambodja 23 doden... door het instorten van de overkapping van een werkplaats voor textielarbeiders. Nederlandse topschaatsers trainen vanaf 2016 vrijwel zeker in Almere. Die stad heeft volgens een vertrouwelijk rapport dat de NOS in handen heeft... de beste plannen voor een nationale schaatstempel. Morgen wordt dit advies aangeboden aan de KNSB en NOC-NSF. Het ijsdoom Almere dat nog gebouwd moet worden... zal de nationale trainings- en wedstrijdaccommodatie worden, worden van het Nederlandse topschaatsen. De andere kandidaten zijn Zoetermeer en Tialf in Heerenveen. En vooral voor Tialf komt een negatief besluit hard aan... zegt Bart Kamphuis van de Economieredactie. Natuurlijk wil Heerenveen het schaatscentrum van Nederland blijven. Maar de beoordelingscommissie van KNSB en NOC-NSF vindt dat Heerenveen qua duurzaamheid niet goed scoort vergeleken met Almere. En die duurzaamheid dat is een belangrijke voorwaarde. En ook is Heerenveen minder goed aangeschreven als het gaat om de bereikbaarheid. Minder goed dan Almere. Een definitief besluit valt volgende week dinsdag. In Irak heeft een reeks aanslagen met autobommen het leven gekost aan zo'n 60 mensen. De meeste aanslagen waren in Shiïtische wijken in de hoofdstad Bagdad. De autobommen ontploften bij bushaltes op markten en in drukke winkelgebieden. Ook in de zuidelijke oliehavenstad Basra was een aanslag. Afgelopen week zijn onder Shiïten en Soenieten 150 doden gevallen... bij bomaanslagen over en weer. In Irak wordt gevreesd voor een terugkeer naar de situatie in de bloedige jaren 2006-2007...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 Met files nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Eembrugge, 4 kilometer. Na een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaandam... bij knooppunt Zaandam, 2 kilometer. Er is één rijstrook dicht. Ook een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Watergraasmeer en knooppunt Amstel. 4 kilometer file en daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord, 5 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht...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 met Tim Overdijk. 6 over 6, goede avond. Zo klonk het een paar maanden geleden nog. We er een mooie feest van maken hier vandaag in Thialf Heerenveen. Maar is het voorbij voor Heerenveen? Nu in de stad is waar de nieuwe nationale schaatstempel moet komen... Thialf heeft nog een week de tijd om de Ice Dome te verslaan. Maar de kans Die is klein. We beginnen met het nieuws over de dood van de broertjes Ruben en Julian. Massale steunbetuigingen, massale rouw. Heel veel reacties zien we vandaag. Ondertussen is het onderzoek in Koten, waar de twee lichamen zijn gevonden, nog niet afgerond. De politie doet een buurtonderzoek en zoekt naar sporen. Woordvoerder Ellen de Heer. Je weet soms niet uh, waar je naar moet zoeken, maar iedere aanwijzing die we hebben om de vraag te beantwoorden wat is daar gebeurd, uh, ja, daar uh, da, da, da, da hopen we daar te vinden. Want is het echt noodzakelijk om verder te kijken dan alleen de plek waar de jongetjes zijn gevonden? Uh, ja, uh, omdat je ook niet weet wat er precies heeft afgespeeld. Dus je zoekt toch naar uh, sporen, aanwijzingen om uh, die vraag te kunnen beantwoorden. We willen natuurlijk ook naar de familie die vraag beantwoorden. En is het dan bemoeilijkend dat het al inmiddels zo'n twee weken geleden is... dat daar de jongetjes om het leven zijn gekomen? Ja, dat kan inderdaad een rol spelen. Ja. Hoe staat het met de identificatie van de jongetjes? Is dat inmiddels een feit? Nee, dat is nog uh, geen feit. En wij denken dat dat ook nog wel wat langer gaat duren. Wij denken morgen of overmorgen. En intussen, verslaggever Martijn van de Buel. zien we heel veel mensen die hun medeleven willen tonen. Die uitingen van rouw. Waar gebeurt dat en, en op welke manier? Uh, overal. Vooral natuurlijk in en uh, rondom Zeist. En uh, dat is ook de plek waar morgenochtend... Het officiële condoleanceregister zal worden neergelegd op het gemeentehuis vanaf half acht. De burgemeester zal dat als eerste tekenen. Dat is ook de plek waarom tien uur er een bijeenkomst is op de school van de jongetjes. Natuurlijk een heel belangrijk moment. De school begint weer na het Pinksterweekend. De kinderen moeten worden opgevangen. Natuurlijk heel erg spannend voor de leerkrachten voor die school om dat helemaal in goede banen te leiden. Maar het is niet alleen in Zeiss, het is ook op heel veel andere plekken... in kerken waar kaarsen worden gebrand. Uh, er wordt van alles georganiseerd. Er wordt ook nagedacht over een gemeenschappelijk... gezamenlijk Nederlands gedenkmoment. Het is natuurlijk een een verhaal wat heel veel mensen bezig heeft gehouden... waar heel veel mensen ook actief bij betrokken zijn geweest... omdat ze zelf zijn gaan zoeken. Je ziet dat aan alle reacties dat dat enorm leeft. En de burgemeester denkt daarover na. Denkt er ook over na samen met de moeder... samen met de voetbalclub en samen met juist die mensen... die die zoekacties hebben georganiseerd... om, om, dat, om, om iets te organiseren een, een gedenkmoment. Hoe dat ingevuld gaat worden is nog niet helemaal duidelijk. De burgemeester die zin speelde op het loslaten van ballonnen... gedenkenballonnen, omdat allemaal tegelijkertijd te doen op enig moment deze week. Uh, ja, dat is wat er zeg maar, op de grond gebeurt uh, in het echt, zeg maar op internet. Daar zeg, zie je ook heel ja, veel ja, uitingen. Ontzettend veel. Uh, de Register.nl, Dat kennen we natuurlijk al jaren. Dat zie je vandaag wel. Nu net al, heb ik even gekeken. Meer dan 32.000 uh, uh, berichtjes zijn zijn daar achter gelaten. En op Twitter ontzettend veel reacties en dat is natuurlijk heel erg veel medeleven. Uh, uh, heel veel mensen die zich afvragen hoe heeft zoiets kunnen gebeuren. Veel woede ook. Je had het er net over op, op jeugdzorg, de manier, het verhaal dat het gezin natuurlijk al lang onder controle stond en uh, is daar iets fout gegaan. Mensen die richten dan hun woede daarop, uh, maar ook heel, uh, heel veel ja, lieve woorden. En wat me opviel is dat er heel erg veel gelinkt wordt naar een website die denk ik vandaag vaker is aangeklikt dan ooit, de site van de school, de Kerkenboschool van uh, de twee jongetjes, want er staat een gedicht op de voorpagina over, over die twee jongetjes en uh, de er is ontzettend veel naar verwezen, dus ik denk dat die heel vaak bezold is vandaag. Uh, voor details, uh, dank u wel Matthijs. Uh, over die gedenkmomenten, als daar nieuws over is... dan vindt u dat natuurlijk ook op onze website, nos.nl. Niet heerveen, niet Zoetermeer... maar Almere krijgt de nieuwe schaatstempel van Nederland. Althans hoogwaarschijnlijk, want dat is wel het advies van de KNSB en NOC-NSF. Martin Hersman, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, als schaats, schaatscommentator, was dit het advies wat jij verwachtte? Nee, eerlijk gezegd uh, ben ik verrast met uh, ja, de staat waar het nu staat. Ik ja? had het eigenlijk niet verwacht. Nee. Waarom niet? Uh, nou ja, Omdat ik de, ja, de onderzoeken en de, de BIT-rapporten van de drie, drie plannen heb ge, gezien. En ik was zelf uh, heel erg onder de indruk van de plannen die, die Men in Soetermeer had. Die, die waren echt uh, vernieuwend en zeer innovatief. Ja, wat daar was kijk sprong daaruit? voor sprong namelijk, uh, wat eruit springt is dat het uh, gefinancierd wordt door, uh, door bedrijfsleven, uh, internationaal, dat de ESA erachter zit, dat er uh, technieken worden gebruikt uit, uit de ruimtevaart, dat TNO eraan verbonden is, uh, Universiteit van Delft. En met name dat hele innovatieve karakter, vond, ja. Ja, dat sprak mij heel erg aan, ik denk dat we daar wel aan, aan toe zijn. Niet goed genoeg, Soetemeer ging van de lijst, uh, het werd Almere, wat sprong daaruit als je kijkt naar de bitbooks die de afgelopen tijd naar buiten zijn gekomen? Um, nou wat er uitspringt, en ik denk dat, dat daar heel erg naar gekeken is... Die is eigenlijk alleen, alleen gekeken naar, de, naar het schaatsen en naar de ijsbaan... en wat daar omheen, uh, omheen moet. En uh, ik moet wel zeggen, dat het ziet, het ziet er natuurlijk uh, dat ziet er allemaal fantastisch uit. Uh, dit is, het, is, het, is, het is puur een, een ijsbaan met uh, extra uh, trainingsfaciliteiten uh, eromheen. Hele mooi hoor, veel beter dan wat we ooit in Nederland hebben gezien. Maar... Uh, ja, wat, terug, is er dan wat, wat is er beter aan? Wat, wat springt eruit? Um, ja, wat er wat uitspringt, de... Vernieuwing in faciliteiten die de schaats hebben naast de wedstrijdbaan. Uh, je betrekt meerdere sporten bij elkaar. Het is dichter bij het, bij het onderwijs gelegen. Want uh, ja, als je eerlijk bent, Heerenveen is fantastisch. Ik heb het natuurlijk zelf dat geschaad en ik kon daar uh, heel graag. Het is wel ver bij uh, de rest van uh, universitair en hoger opgeleid uh, Nederland vandaan. Het zit, uh, het zit ver weg, ver weg bij de Randstad. Ja, en dit, dus... zit, uh, dit heeft goede verbindingen met veel met, met, met opleidingscentra in Nederland. Ja, daarmee is dan dus met de keuze voor Almere niet alleen voor het geld gekozen. Nee, dat, dat denk ik ook. Okay. Er, er zijn natuurlijk heel veel facetten. En uh, wat, je met name, uh, wat je met name nu ziet op Twitter is dat mensen heel erg uh, hangen in de emotie. En dat snap ik ook wel. Ja, wat schaats is voor de mensen die de afgelopen 30 jaar gevolgd hebben, is Heerenveen. En uh, we gaan nu de andere kant op. Ja, Is het begrijpelijk, die emotie? Ik denk het wel. Heb je dat zelf ook? Uh, nou, ik heb er zelf uh, wat, wat minder. Maar ik moet wel zeggen, altijd als ik de, de A6 induik, die polder, dan, uh, dan, dan, dan, dan voelt dat altijd wel goed natuurlijk. Dat, uh, dat moet ik zijn. Maar als je kijkt naar de schaatsen de afgelopen uh, 70 jaar... Uh, het centrum van het is Amsterdam geweest, is Den Haag geweest, later heel lang in Deventer en uh, dat was toen, uh, toen de tijd verhuisd in Heerenveen. Ja. En er blijkt nu toch wel een nieuwe, een nieuwe tijd aangebroken te zijn. Dus maar ja, de, moeten... keuze is, de keuze is nog niet definitief. Nee, precies. Hè? Want over een week, 28 mei... volgt dan de definitieve beslissing. Um, als we kijken naar die beoordelingscommissie... Hè, die nu deze aanbeveling heeft gemaakt... Uh, Jochem Uitenhagen, uh, Arie Koops... sportdirecteur bij de KNSB... Paul Sanders, algemeen directeur KNSB. In hoeverre verwacht je dat... NOC NSF en de KNSB echt dit advies... ook zullen opvolgen? Ik, ik, ik, nou, ik, denk Als ik naar de commissie kijk... denk ik dat de KNSB het wel nog zal volgen. Maar ik... Uh... Ik, ik, ik verwacht eerlijk gezegd nog wel uh, heel veel vuurwerk de komende week. Omdat met name, de, en zoals ik eerder al zei, dat de partijen die, die zich achter meer geschaard hebben, dat plan, ja, die zijn denk ik voor, uh, voor NRC-NSF en uh, maar ook voor de Nederlandse regering ook wel heel erg interessant. Want uh, ja, er zit, uh, zit onder andere Siemens achter, uh, Dure Vermeer, en uh, nou, ik zei het al, in, uh, verschillende universiteiten. En uh, de ESA. Ik denk dat ze dat ook interessant vinden om te kijken of daar misschien die, die wat uit te halen uh, valt. En, ja. Ik daar dan net na dat je hebt verschillende berichten dat je dat, ik, ik verwacht nog wel wat de komende weken dus wat dat betreft het is, het is, nu, ja, het is nog geen zomer als je naar buiten kijkt het is bijna winter het is herfst <laughs> het is herfst dus, dus dat, dat gaat de komende week wel uh, ja, dat het sport, sport in Nederland wel uh, wel uh, vasthouden. ja Goeie. we gaan het zien of het Almere wordt of misschien toch wel Herenvijn of zoals jij aangeeft misschien wel uh, zoete meer Martin Hersman, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Met Another Day. John Bakker. Goedenavond. Je bent Goh. nog steeds bij AMWB. Ja. ja, een paar nog. Het gaat uh, toch wel de goede kant op nu. Het laat nog wel vast op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij 1 Brugge, 3 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en, en Knopend Amstel nog 3 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft nog 5 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken inmiddels weer open. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Amersfoort-Vathorst, 2 kilometer. De kou die zorgt voor een vrijwel lege minicamping in het Friese Deersum. Dat hoorden we een uurtje geleden van Josephine Trehi. Maar voor een Elfstedentocht is er altijd belangstelling daar in Friesland. Ook tijdens een koude lente. En ook als die per fiets wordt afgelegd. Josephine het gitaan en gieten deed het daar. Ook in Bolsward, de finishplaats van een fiets-Elfstedentocht, is het erg verregend. Het is heel erg verregend. Het is echt super nat. Alleen maar paraplu's en poncho's hier. Maar de sfeer is goed en daar gaat het om. Want we blijven lekker positief, ondanks alles vandaag. Hè. Zo is dat er wel losklaar. De organisatie is ook. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, De organisatie is ook tevreden. Er hebben op zich wel wat mensen afgezegd, want er kunnen er 15.000 aan meedoen aan deze Elfstedentocht. Um, maar 1.500 zijn vanochtend niet gestart. Dat is wel wat meer dan normaal en ze denken ook dat dat door het weer komt. Dus dat is jammer, maar de mensen die wel gestart zijn, dat zijn natuurlijk echte bikkels. Die heb ik net even opgevangen bij de finish een paar. Het is hier wel koud, ja. Zeg u even bibberen. Ja, nee, dus, we hebben binnengezeten. Net uh, dus, uh, biertje gedronken en een uh, nou, bloemetje opgehaald. Een bloemetje in de hand. Maar dan is deze hier wel koud. Ja. Oh, hoe was het onderweg? Uh, nou, perfecte tocht gehad. We zijn om, hoe uh, laat zijn vertrokken? Half vijf of zo, hè? Half vijf. En uh, we waren om, uh, ja, ik weet niet, uh, uh, vier uur binnen of zo? Ja, vier uur. Vier uur. En uh, nou, eigenlijk perfect. De laatste 30 kilometer is gaan regenen. Uh, Tot die tijd hadden we alles droog. Zuurstofrijke lucht. Ja, zo is het. Zuurstofrijke lucht. Floten benen? Ja. Dat is uh, pittig. Nou, oh, vol best mee hoor. Vol best mee. Net gefinished? Ja. ja. ja. En hoe was het onderweg? Uh, nat en koud. <laughs> ja, maar ah, op zich een mooi toch. Hoe ging het? Geweldig. Ik, ik ren even een stukje mee. Uh, sympathiek. Daar hebben er vandaag niet veel, gedaan. Waar komt u vandaan? België. Ja. ja. Tot de tweede keer en uh, ik moet zeggen een perfecte organisatie en uh, het heel leuk gehad. Toeschouwers zijn ook allemaal een, een beetje doorweekt. Hoe was het? Ja, hartstikke leuk. Ja. Bent u met uw dochter? Ja, maar we zijn nog met meer familie, maar die zijn allemaal al die kant maar jij op. ziet er niet nat uit. Ik had een paar aflu. En je moeder niet? Die heeft helemaal nat haar? Ja, ja, op een gegeven moment was ik al nat, dus toen dacht ik, nou, maakt niet meer uit. En uw man is net gefinished. Gefeliciteerd. Dankjewel. 235 kilometer. Ja, het viel eigenlijk mee. Het is, keer, nou, het is de eerste keer dat we fietsten. Het eerste stuk ging goed, toen was het heel droog. En het tweede stuk, toen was het, uh, ja, regen. Maar ja. Vanochtend had u niet fiets van, nou, alles leuk en aardig, maar ik laat het even zitten dit jaar? Nee. Nee, we zijn al een hele poos voor aan geweest. Dus dan heb je ook zoiets van, ja, nou moet het ook maar gebeuren. Makkie? Ja, ging prima, ja. Als je geen drinken bij je had, dan kon je gewoon eventjes de tong uitsteken. En dan uh, kon je drinken. Kijk, dat is dus lekker positief, hè? Want dat is een beetje de insteek van vanmiddag. Van, uh, hoe maak je er toch nog wat van? Piet Paulusma, Paulus de bekendste weerman van Friesland, is hier ook uh, bij mij in bolzwart. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u er nog wat van? Nou, ik maak er gewoon wat van. Ik heb in Harlingen, uh, daar woon ik, uh, bijna de hele dag droog weer gehad. Dus ik heb best een, nog wel een aardige dag meegemaakt. Ja, en de mensen hier doen het ook goed, hè? Ja, je merkt nu ook dat het uh, even wat, wat minder hard regent. En het, weet je wat is uh, zo'n steeptocht als hier? Als je geen wind hebt, scheelt ook wel eens heel stuk. En dan, ja, het Zuidwesten heeft de meeste regen. Nou wil ik ook graag positief blijven, maar als ik dan toch die weervoorspellingen hoor, donderdag minder, minder dan 10 graden, dan is dat toch moeilijk? Ja, dat is misschien wel zo. Het wordt 11, 12 graden bij mij. Ik zit net 1 à 2 graden hoger gemiddeld. Daarom heb ik u ook uitgenodigd bij de positie. <laughs> maar weet je, um, dit soort perioden kom je soms eens tegen en die horen bij de extreme. Maar daarna komt het vast weer goed deze zomer, want ik verwacht nog altijd een warme zomer. Oh, echt? Ja, want de mevrouw op de camping waar ik eerder was vanmiddag... die zegt ook in 1976, superkoude lente, maar hele mooie zomer. Ja, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. De kou die we nu hebben gehad, we hebben nu dan de regen... maar we hebben een hele lange tijd heel droog weer gehad. Dus dat was dan de positieve kant weer van de, van de lente. Het was wat aan de kou, het, inderdaad koud, maar de, het droge weer heeft ook wel wat gedaan... En dat betekent dus dat je ook nog redelijk wat zon hebt gehad. Dus er zitten ook nog wel positieve kanten aan, die koude lente. En een mooie zomer. Dus ondanks dat het in 1976 ook zo was... heeft er niet veel mee te maken, maar krijgen we wel? Een warme zomer, ja. Daar wil ik heel graag naartoe, namelijk. <laughs> Waar willen jullie naartoe? Naar nou, die warme zomer. Ja, die warme zomer zie ik wel zitten. Uh, het zal niet altijd even stralend zijn, maar het wordt warm. Let op maar op. Tim, positief einde, toch? Daar doen wij het mee, ondanks die regen en die kou. Alsof de zon schijnt, ook hier in de studio in Hilversum. Het NOS Radio en journaal De muziek van Douwe Bob, de beste singer-songwriter... volgens althans het gelijknamige tv-programma vorig seizoen. Vanavond begint een nieuwe serie. Daarover spreken we zo direct Erik Corton. Eerst Douwe Bob, Multicolored Angel. Multicolored faces and red hands and blue hands... grasp at the shapes in his mind.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 Rise, Singing songs of men who had it all but died What whatever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 keep our hands Jouwe Bob was dat afgelopen jaar de winnaar van de beste singer-songwriter van Nederland. Vanavond seizoen 2 met nieuwe kandidaten natuurlijk. Presentatie is in handen van Giel Belen. En samen met een team professionals bepaalt hij wie de beste singer-songwriter is. Erik Korton, goedenavond. Hij is nog niet aan de telefoon. Dan gaan we even bellen. Maar wat gaan we dan doen in de tussentijd? Dan gaan we het hebben over... Uh, het boek van Bert Wagendorp, Mont Vantoux. Uh, een berg die uh, met ontzag wordt uitgesproken, die naam. Een kale berg in de Provence. Bekend van de Tour de France. Een uitdaging voor vele amateurfietsers. En de inspiratie van een boek van Bert Wagendorp, journalist voor de Volkskrant. Van Toe, dat is de korte, krachtige titel. Jeroen Wielaard in gesprek met de schrijver: De Van Toe is onschuldig, maar uitdagend.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 Want het boek Van Toe gaat over meer. Veel meer dan fietsen alleen. Bert Wagendorp was dat over: zijn boek Van Toe. Nou, Erik Korton, die bleek in gesprek, dus die kan ons niet meer uh, warm maken voor het programma vanavond. De beste singer songwriter van Nederland. Vanavond om 5 over half negen op Nederland 3. En als je het opgenomen, dan hebben we nu geen tijd meer voor hem. Want het zit erop. Het is bijna half zeven. Dus gaan wij naar Joost Eermans. Goedenavond, Joost met uh, Avondspits. Dag Tim, goedenavond. Jazeker, we zijn er met avondspit zo meteen. Op de dertiende dag werden ze dan gevonden, Ruben en Julian... gedumpt in een sloot bij werk bij duursteden. De nachtmerrie van het wachten... die is dus nu ingeruild voor de nachtmerrie van het definitieve verlies. En de vraag is, en die komt dan naar boven op diverse fronten... was dit nou te voorkomen? De NRC maakt een reconstructie wat er allemaal gebeurd is. Tien instanties werken langs elkaar heen rond het gezin van Ruben en Julian. En allerlei signalen over de vader die werden te laat opgepakt. Maar ik denk niet... Luisteraars dat deze vader echt te stoppen was, ook niet door het weghalen van de kids bij hem. Mijn stelling al dus is, familiedramas als deze zijn gewoonweg niet te voorkomen. In de show zit Amber Alert oprichter Frank Hoen. Hij laat ze lichter erover schijnen en ook forensisch psycholoog Ernst Amelink zit in de show. U kunt uw reactie nu alvast bij mij kwijt in Avondspits. Doe dat via het nummer 0800 1121 0800 1121. Familiedramas, dit is niet te voorkomen. Bent u het daarmee eens of niet? Kan ook via hashtag eens of hashtag oneens. We komen zo bij u direct na het nieuws. Weer en verkeer dus tot zo. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. 1 over half zeven, door het Buurtonderzoek in Koten is afgerond, heeft de politie laten weten. De woordvoerder kan nog niet zeggen wat het heeft opgeleverd. Sporenonderzoek bij de vindplaats van de Broers uit Zeist gaat nog verder. Dat zal waarschijnlijk vanavond worden afgerond. De basisschool in Zeist, waar de jongens op zaten... wordt morgen een speciale bijeenkomst voor leerlingen en ouders gehouden. En mensen die hun medeleven willen betuigen... kunnen vanaf morgen een condoliancerregister tekenen. Het gemeentehuis van Zeist. Opnieuw wordt er druk uitgeoefend op bedrijven om de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Een groep investeerders uit de VS en Europa roept grote bedrijven op om maatregelen te nemen. Aanleiding zijn de recente ongelukken in kledingfabrieken in Bangladesh. Onder meer H&M, CNA, ZARA, G-Star en VND hebben zich aangesloten bij een initiatief voor veiliger kledingfabrieken. Een Nederlandse topschaatsers trainen vanaf 2016, vrijwel zeker in Almere. Dat adviseert een commissie die drie biedingen heeft bekeken. Andere kandidaten zijn Heerenveen en Zoetermeer. Morgen wordt het advies aangeboden aan de KNSB en aan NOC en NSF. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Krette van Marco Vroef. Met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Vannacht valt de meeste neerslag in het westen van het land. In het oosten is het overwegend droog. Minimumtemperaturen liggen tussen de 8 en 10 graden. Morgenochtend dan nog altijd wat regen in het westen. In het oosten eerst droog weer, maar later een enkele bui. Als de zon een gaatje weet te vinden, dan is de kans erop het grootst in Oost-Nederland en dan met name in de ochtend. Temperaturen tegen de Duitse grens nog in de buurt van 16 graden onder de wolken. En in de regen in het westen is de graad of 12. Verder gaat de wind. Daar toenemen tot matig of vrij krachtig. In het binnenland staat duidelijk minder wind. De richting is noordwest. En de dagen die volgen leveren wisselvallig weer op... waarbij de temperatuur nog meer inlevert. Donderdag en vrijdag geregeld regen, af en toe een beetje zon... en de middagtemperatuur dan het dal van 10 tot 11 graden. Het eind van een extra lang weekend. Wat betekent dat voor de files, John Bakker? Nou, die zijn bijna allemaal opgelost. Er staat er nog eentje op de a 6 vanuit Emmeloord naar Muiden. Tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost 4. 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Een familiedrama als dit is niet te voorkomen. Het gesprek van de dag in een half uur, dat is Avondspits, verzorgd door WNL. Wel WNL. 0800 -121. Goedenavond, hij had zijn ex-vrouw al gedreigd met familiedrama's in de media... en heeft uiteindelijk zijn goed voorbereide plan volledig uitgevoerd. Jeroen Dennis doodde zijn twee kleine kinderen, Ruben en Julian... en hing daarna zichzelf op. De martelende onzekerheid is voorbij, maar de ontzetting is gigantisch. En de vragen komen wie hebben er zitten slapen. De politie deed het verkeerd, het Amber Alert was te laat... en hulpverleningsinstanties maakten er een potje van. Al dus critici... Als er tien instanties met één gezin bezig zijn... dan vraag je denk ik wel om problemen. Maar op welke wijze had je deze vader nog kunnen tegenhouden? Was dat wel mogelijk? Ik denk van niet. Mijn stelling voor u is... familiedramas als deze zijn gewoonweg niet te voorkomen. Bel WNO, 0800 1121. En dat kan ook via Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. De ontzetting is enorm... En de vragen komen, de kritische vragen. Hoe is er gehandeld? Hoe heeft jeugdzorg het gedaan? Wat vindt u? Had, was er hier een oplossing geweest? Hadden de kinderen weggehaald moeten worden definitief? Of was de vader dan nog sneller door het lint gegaan? U kunt het laten weten op 0800-1121-081121. Ik zeg, een familie, familiedrama als, deze, als dit is niet of nauwelijks te voorkomen. Um, Ernst Amerling is forensisch psycholoog. Gaat zo in debat met mij en ook Frank Hoen. En Hij is de oprichter van Amber Alert Nederland. Max Been zegt oneens. Patrice zegt ook oneens. En Loes zegt hashtag eens. Dat zijn meteen drie tweets die ik voorlees over deze stelling. Ik ga naar de eerste beller, op lijn drie. Ton van Sliek uit Rotterdam. Ja, goeie Joost. Dat... Uh, ja, dat, uh, dat is niet te voorkomen. Uh. Ik, heb, uh, nou ja, ik heb ook uh, een echt achter de rug. en zo. Ja, niet dat ik van die gekke dingen heb gedaan, maar uh, ja, op een regio staan we stoppen door. En uh, ja, dicht van hoe je uit elkaar gaat natuurlijk. Ja. Uh, door, uh, dat je vrouw erheen gaat of hoe dan ook wat dingen. Daar ga je, ja. Uh, op een gegeven moment ga je een vraag nemen. En dan kun je wel eens gekke dingen aan doen. Ik bedoel, dat, uh, er staan de stoppen door. Ja. ja. Ik heb ook uh, in mijn vroegere tijd een, een band doorgesneden... en een ruitje ingegooid. Waar geen, geen kinderen afgemaakt. Dat is weer een andere, ja. een andere stoppen die dan doorslaat. Ja. Ja, ik heb het ook met, de, met een vriend van me meegemaakt. Uh, en, en die moest dan alles delen. Die hebt alles in tweeën gezakt. Ja. Als je ja, moest alles delen, heb ik het eerlijk gedeeld ook. Maar Ton, je hoort vaak... Of veel op dit moment. Die man is tot raar zijn neigedreven gedreven door zijn vrouw. Zijn ex. Uh, zijn ex-vrouw. Ja. Um, of zeg je dat ben ik mee eens om zeggen. Die man was al een psycho, in feite een psychopaat. Alleen het was er nog niet helemaal uit. Welke van de twee zou jij kiezen? Nou die man was geen psychopaat. Alleen ja, misschien ja, we hebben die toestanden van zijn kinderen. Weinig misschien of dat. Of misschien heeft zij wat uitgevreten wat niet in de haken. Ja, dan, dan ga je vraagtoestanden ga je, ga je doen eigenlijk om haar ook aan de woord te draaien. Ja, maar dit ja, is wel ik... een bizarre... om je eigen kinderen uh, iets aan te doen. Dat, dat, dat, uh, dat... Ja, dat is, dat is heel bizar. Maar ja, van de tien, van de tien uh, dingen, hè, je leest de krant en dat en de tv... Ik ze doen, dus doen elkaar allemaal wat anders. Ze maken de kinderen of de vrouwen af en dat ze ja. zichzelf. Of ze schieten elkaar overhoop op, of andersom. Nou, in, in Zuid-Frankrijk is het doen. ook weer gebeurd. Het is inderdaad, uh, dit is inderdaad geen, geen incident dat op zich alleen staat, helaas. Tom van Sliek, voor je reactie. U kunt meedoen. Uh, dit soort dramas zijn niet te voorkomen, zeg ik. Naar een van uh, nu de vondst, gisteren uh, van Ruben en uh, Julian... Uh, bij Wijk bij duursteden. Het, het raakt het hele land, lijkt het wel. Als je ook overal de reacties leest. Gruwelijk uh, wat deze ontknoping betreft in Plot uit Den Haag, goedenavond. Goedenavond, ja, dit is inderdaad gewoon niet te voorkomen. Maar wat bijna allemaal verschrikkelijk is, is dat er allerlei mensen uit de kast komen... en allerlei verwijten gaan maken aan jullie. Zorgen wat voor instanties. Mm -hmm. Terwijl op deze wereld kunnen we 9-11 niet eens voorkomen... en laatst in Boston kunnen we ook niet voorkomen. Dus hoe kan je dan van mensen die privé weer verwachten... dat ze nu in zijn bovenkamer kijken? Ja. En ook al gespeculeerd over wat die moeder gedaan zou hebben... ook al zou ze die man zijn leven ja. op een hel gemaakt hebben... dan doe je nog niet zijn eigen kinderen wat aan. Nee, om haar zo vreselijk ernstig mogelijk te kwetsen en daarbij natuurlijk zelf in een uitzichtloze positie te zitten, dan dan dat. is, dan mijn, nog, dan mijn... dat is, dat, dat, is, dat is nog, dat dat praat het nog niet goed. Het dus nee. is gewoon iets van inleven. Maar hoeveel mensen, hoeveel mannen zijn er niet die gewoon niet hun kinderen zien en wel gewoon normaal leven leiden en wachten tot die kinderen 18 of 19 zijn. Ja. Dus gewoon. Je, gun die mensen hun rust en dit is gewoon niet te voorkomen. En nee. al die instanties worden nu allerlei dingen verweten. Terwijl gewoon, ja, weet je, wat had je dan moeten doen? Ja. Ember Ed... Alert ja. wel of niet te laat. De kinderen waren je, we weten nu wat er aan de hand was. Dus dat Amber Alert had al eigenlijk geen nut. Precies, meer. daar ga ik het zo ook even over hebben met Frank Hoen. Maar da daar kun je achteraf van zeggen dat dat helemaal niks had uitgemaakt. Edwin Plot, dankjewel uit Den Haag. Uh, niet te voorkomen, zeg ik. Ik heb mevrouw Kas op lijn 2. Mevrouw Kas. Ja, hallo, avond. goedenavond. Goedenavond. Een uh, ja, mijn reactie uh, op het feit van of dit uh, voorkomen kan worden. Ik denk uh, dat dit uh, voorkomen kan worden als er een andere regelgeving uh, gaat plaatsvinden. Ja. Zodra er dus een uh, gevaar bestaat uh, bij een echtscheiding of wat dan ook... dat de andere echtgenoot uh, in dit geval de vader in kwestie een probleem zou kunnen vormen voor de kinderen... Uh, ja. dan zou er eigenlijk uh, een besluit vooraf uh, genomen moeten worden dat dus... Uh, uh, op dat moment uh, direct uh, het recht om de kinderen te mogen zien of mee te nemen direct afgenomen kan worden en dat diegene, uh, de echtgenoot of vader, uh, dan bij de rechtbank maar moet bewijzen dat hij wel in staat is om uh, de kinderen op een normale manier uh, weer terug maar te op brengen. Die manier, en... Maar als je kinderen leeft van van op die manier kan elke vrouw, haar ex-man, het leven heel erg zuur maken met verdachtmaking. Ik zeg het even in die, die sfeer, zonder dat daar een bewijs voor is, hè. dan ben je je kinderen kwijt als man, zonder dat er iemand naar gekeken heeft, alleen op aanwijzingen van de moeder of de kinderen, die misschien heel jong zijn. Ja, daar is hij helemaal gelijk in, maar uh, ik vind uh, de dood van deze twee kinderen vind ik veel erger dan de andere zijde. Dus um, ja, ja. Ja, op, op, op dit moment hadden deze twee levens wel gered kunnen worden en had de ja. vader gewoon net zo lang moeten het proces voeren, zodat hij de kinderen wel weer mag. Hij zien. had ze kunnen ontvoeren vanaf het schoolplein. Uh, die mogelijkheid zit er natuurlijk altijd in. Alleen op deel met is het hem wel erg makkelijk gemaakt. Ja, dat is nou, een goede, dat kun je zeker zeggen. Mevrouw Kass, ik dank u zeer voor uw reactie. 081121. familiedramen zoals dit... Uh, ...zijn niet te voorkomen, zeg ik. Je kunt ook mee twitteren hashtag eens, hashtag oneens. Katja Maas zegt, eens gaan we nu de moeder de schuld geven, bah. En Peter van Groeningen zegt, oneens Familiedrama's zoals deze... ...worden misschien wel met regelmaat voorkomen. Je weet nooit tot wat voor wanhofsdaden mensen kunnen komen. En Peter twittert, Joost, correctie, alles wijst dat de vader de dader is. Doch bewezen is het niet. En de drama's zijn nooit te voorkomen. Ja, daar lees ik ook nog artikelen over, dat het nog wel eens geen zelfmoord kan zijn. Ik snap niet dat mensen dat nog kunnen bedenken, maar ja, dat, dat, dat wordt geschreven. Ik zeg, goedenavond, Ernst Ameling. Goedenavond. Nee, Ameling, forensisch psycholoog. Um, um, Overigens, even dat eerste, dat mensen dat schrijven, hè, dat, dat is het wel waar dat een man zelfmoord heeft gepleegd. Dat is toch wel naar het Rijk de Faber te verwijzen, of, of is dat nog psychologisch te verklaren dat het geen zelfmoord zou zijn? Nou, nou ik, ik, ik heb nog eens uh, uh, gevraagd Daarna, maar het schijnt echt onomstotelijk vastgesteld te zijn dat die man zelfmoord heeft. Ja, nou, ja. precies. Nu de grote blame game die ontstaat: uh, iedereen uh, begint naar nou elkaar te wijzen en uh, de schuld te geven. Uh, reconstructie in NRC geweest, al voordat de jongetjes gevonden waren. Uh, als we die nou even zo volgen, dan kun je wel zeggen dat er behoorlijke fouten zijn gemaakt en mensen langs elkaar heen gewerkt hebben. Deelt u die analyse? Uh, ja, ja en nee. Kijk, ja, uh, um, als de, uh, de stelling is, uh, ze zijn te voorkomen of niet, uh, dan zeg ik, nou, in strikte zin zijn ze niet te voorkomen, maar je kunt er wel een aantal mee voorkomen. Ja. Dat, dat, dat is zo'n beetje... wat ik zeggen wil. Mm. En um, de... burgemeester van Zeist was het, geloof ik. Hè? Ja. Die heeft gezegd dat hij... Um, de, ja, de betrokken instanties... Dus jeugd en kinderbescherming... AMK en jeugdzorg en zo... tegen het licht wil houden. Of dit nou een juiste beslissing is geweest... om ja. die man gewoon die kinderen mee te geven... gezien zijn voorgeschiedenis. Ja. Uh, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Maar je kunt, dat die vraag is toch vrij makkelijk te beantwoorden? Dat had natuurlijk niet gemoeten, achteraf gezegd. Nou, ik vind dat je dan zorgvuldiger uh, in je werk moet gaan. Want kijk, als iemand dreigt met geweld... dan, um, dan hoeft hij het nog niet te doen. Mm -hmm. Maar als iemand een, een voorgeschiedenis heeft uh, gehad... in zijn gezin met geweld... ja, dan moet je toch wat zorgvuldiger zijn. Ja. En dan vraag ik mij af of... Um, de, de, de Raad voor Kinderbescherming, de AMK... Eh, meldpunt hmm. kindermishandeling, jeugdzorg... Um, daar de expertise voor in huis hebben. Want je zou dan eigenlijk... en dat heb ik ook onlangs geadviseerd in een vergelijkbare zaak... je zou dan eigenlijk uh, forensisch... dus laten we zeggen strafrechtpsychologen uh, en psychiaters ja. moeten vragen... om eens goed naar vader, naar moeder, naar het kind... naar het systeem, het gezin... En al hun achtergronden moeten uh, kijken, want uh, de Raad voor de Kinderbescherming heeft alleen uh, kinderen en jeugdpsychologen uh, ja, in ja. dienst en, en maatschappelijke werkers. Maar Ik u... vraag mij af of ja. die geëquipeerd zijn. Of dat, dat voldoende is. U bent psycholoog, hè? Als je, Het lijkt mij zo ontzettend lastig om even van een, van een afstandje te je als je, de vrouw, als je de vader veel meer uh, minder de kinderen laat, laat zien, dan kan hij in het nauwgedreven wanhoopsdaden gaan plegen, omdat hij het niet meer ziet zitten. Als je hem te veel de kin, kinderen geeft, dan kan het verkeerd aflopen, zoals we nu hebben gezien. Is dat een tweesnijdend zwaard? Nou, het, is, het, is, het is en blijft heel moeilijk, maar... Je kunt toch een soort risicotaxatie maken... op grond van het gedrag van vader in dit geval. Uh, uit het verleden, zijn er, uh, uh, hoe zit hij in elkaar? Uh, is er uh, een, een, een psychotisch probleem? Is er een heel groot narcistisch probleem, wat ik altijd vermoed? Um, en, en hoe kun je dat in kaart brengen? En hoe kunnen de angsten van moeder in kaart worden gebracht? En, en hoe kan het hele systeem... Met familieleden en al in kaart worden gebracht. Ik zou zeggen laten het niet alleen bij de jeugdzorg en bij de Raad van Kinderbescherming uh, huizen. Nou. Maar laten er gewoon ook strafrechtpsychologen die volwassenen moeten beoordelen en risicotaxatie uh, ervaring ja. hebben. Uh, nog eens heel goed naar kijken en dan de vorm van de. Um, ja. hoe heet dat de de de omgangsregeling? Dus in, in kaart, van meerdere invalshoeken uit. En zonder maar goed, dit is een, bijna een soort een, een professioneel advies wat u geeft aan uw vakbroeders, ja. kan ik bijna ja. zeggen. Ja. Ja. En de, ja. In de psychiatrie, ja. in de psychologie en in de, in de kinderzorg, uh, doe, het een, doe het op een bredere manier. Dat, dat kan misschien andere zaken, deze wellicht niet, maar wel andere zaken voorkomen, uh, die ja. ook natuurlijk spelen. Want er spelen natuurlijk heel veel echtscheidingen waar vader en moeder op, vo groet, op voet van oorlog met elkaar leven. Waar kinderen het, het, het spel uh, in het spel zijn. Uh, ja, dat blijft het, er het ook risico. heel veel valse uh, uh, er worden heel veel valse voorwenselen uh, ja, gebruikt om uh, mensen de, de omgang met hun vader uh, te, Daarom. Uh, te verstieren. Daarom. En uh, ja, daar nou ja, zijn vele voorbeelden van. Ja. Lancé in Schiemonokogen was daar een heel bekend ja. voordeel van. Leugens, voordeel van. He, leugens. Precies, leugens. En een fel spel wordt er vaak ook gespeeld tussen, ja. tussen ouders. Ja, dus ja, het ja. okay. is heel moeilijk, maar het kan beter dan het nu gaat. Kijk aan, professor Ernst Ameling, dank u zeer. Forensisch psycholoog, die zijn licht lichtlicht schijnen over mijn uh, stelling. Familiedrama als dit is niet te voorkomen. U kunt nog meedoen, 0811 21, dan komt u hier binnen op Radio 1 Avond. Spits, zo Frank Hoen, de oprichter van Amber Alert Nederland. John Koenraad het mij, Eertmans het is te voorkomen... als alle betrokken instanties er dichter op gaan zitten... en er meer bij betrokken zijn in plaats van alleen bureauwerk. Een beetje in het Ameling-advies. Marcel van der Velde zegt, Eertmans eens. Niet in de huidige cultuur, waarbij elke instantie zich achter... ...of regeltjes kan verschuilen. En Frans Valet zegt mij ook eens in hoofdletters... ...tevens zijn vader en moeder gelijk in rechten ten aanzien van kinderen. Moeders hebben niet meer recht, je hebt ook een man nodig. Ja, dat is de ontzettende complexiteit van zo'n situatie natuurlijk... ...van twee ouders die elkaar het leven zuur maken... ...en kinderen ook in het, in het spel hebben. Uh, ik ga naar Gert Rijgaard, goedenavond. Goedenavond. Ja, met Geert spreekt u. Ik viel uh, me even op in de discussie, ook van afgelopen tijd... Dat, de, dat we allemaal denken dat mannen en vrouwen precies gelijk zijn. Maar in dit soort situaties is het natuurlijk niet gelijk. Want als die vrouw... Ik word mishandeld, dan ze is het erop. En als die man zegt, maar ik word mishandeld... dan zeggen ze, wat ben jij voor een kerel, want uh, wie laat zich nou mishandelen? Dus daar wordt gewoon niet gelijk mee omgegaan. Dus de rol van de man en de vader in zo'n gezin... Die wordt, die wordt totaal anders bezien als van de vrouw. En, ja. Maar wie er ook al een reactie kreeg van ja, dat telt zwaarder. Ja, ik denk dat uh, mannen in dergelijke de situaties al heel snel gewoon in een hoek gedrukt worden. En ja. kijk, dit, dit deze situatie is natuurlijk, uh, die, loopt uit, die loopt volledig uit de hand. Maar uh, ja, uh, het, ik kan, ik kan me, de, zou me er iets bij voor kunnen zeggen dat iemand iets doet. Dit zou ik natuurlijk zelf nooit doen, maar... Uh, u zegt, ja, er, is, er is te weinig begrip en dan hebben we het niet over, over deze man... maar voor vaders in problemen die met hun rug tegen de muur staan... en, en die de kinderen wordt afgenomen. Absoluut. Deze kinderen die nog geen twaalf zijn... daar wordt in feite gezegd, je blijft bij de moeder. Punt. Die vervolgens Zet, nog... Of het, ja. ja. Of, het, of het moet heel aantoonbaar zijn dat die moeder het niet kan... en dan moet die vader dat echt heel erg goed kunnen, kunnen uitleggen en duidelijk maken... Anders is gewoon een situatie blijven bij de moeder. Er wordt niet gekeken als het beste voor het kind. Nee, dat is uitgangspunt. En ja, dat is maar hier waren wel als natuurlijk van, van, van... hij dreigde met zaken... hij zou zijn kind het hebben. En hebben. Dat, zo... dat, is, dat is de informatie die we van de moeder krijgen. Dat is maar vaak ik zo. Zou, ik, zou, ik, zou het heel, ik zou het heel interessant vinden. Het land is nu twee weken gegijzeld geweest... in feite vanwege deze situatie. Ik zou het interessant vinden als gewoon ook hier het, het, uh, de andere kant van het verhaal naar boven komt. Nou. En, en we ook gewoon de informatie krijgen van hoe zit het nou echt? Taak van Zodat mijn collega's journalisten. Ja, ja, ja, dat is een goed, goed, goed punt. Denk ik. Dank u wel, Gert Rijgaard. Er zal nog wel tijd overheen moeten voordat die kant belicht zal worden... in dit gruwelijke drama. Uh, zometeen dus Frank Hoen. Ik kijk naar de bellers. U kunt het nog meedoen, maar Heen van Meter is er uit Amsterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, dag Joost. Dag, uh... Ik ben uh, echtscheidingsmediator scheidingsmediator en ik doe ja. regelmatig echtscheidingen voor de rechtbank in Amsterdam. Uh, ik ben ook jurist, dus ik, uh, ik heb een beetje een afstandelijke uh, kijk op de zaak. Maar er zijn toch een paar dingen die ik uh, in deze zaak toch wel erg opvallend vind. Uh, als ik die even mag, mag melden. Um, in, de eerste, in de eerste plaats, waar ik zelf wel last van heb, en dat zeg ik vrij onpartijdig, is dat de rechtelijke macht en de hulpverlening in heel grote mate in handen van vrouwen is gekomen. En dat zeg ik zonder oordeel, dat zeg ik alleen maar als feit. Dat betekent dat het oude beeld van de moeder als zorgende en de vader als niet zorgende... heel sterk wordt ja. uh, overgenomen in de toedelingssituaties. Uh, uh, de moeder wordt vaak gezien als capabel tot uh, zorg... en de vader wordt vaak gezien als ja, niet zo capabel tot zorg. Dat leidt tot verschrikkelijke drama's. Dat leidt ertoe dat de liefde van de vader voor zijn Kinderen als van een mindere categorie wordt gezien als de liefde van een moeder. Daar zit een deel van het probleem, zeg je? Ja, ja daar zit een deel van het probleem. Het is een, eigenlijk een ouderwets, bijna reactionair beeld van de moeder als zorger en de vader ja. als een beetje... Een en dat bekijk. drijft vaders in de hoek, zeg je, eigenlijk? Dat, dat, dat drijft vaders tot wanhoop? Nou ja, kijk, het punt is ik mezelf ook vader van twee jonge kinderen. Ja. En dan praat ik even als mens en niet als professional. Maar uh, mijn liefde voor mijn kinderen is minstens zoveel waard als de liefde van de moeder voor de kinderen. En dat wordt wel eens niet cruciaal. Ja, ja. Vaders houden ongelooflijk veel van hun kinderen. En vaders kunnen het gewoon niet verdragen dat zij van hun kinderen worden afgesneden. En als er een systeem in werking is dat vaders. ...stapsgewijs van hun kinderen afsnijden ...dan raken vaders dus absoluut in doosnood. Want die denken, ik, ik ben... ...vaderschap wordt van mij afgestolen. Ja, dus jij dat hoort... Natuurlijk, ja. Ja, ja, sorry, jij wat... Het... Ja, gaat door. Van, ja, nou ja, ik, ik, ik, het klinkt dan alsof ik, als ik deze daad rechtvaardig, maar dat is natuurlijk Nee, dat, dat, dat, dat zo, want... moeten we dan, absoluut. Dat vind ik, ik vind het moedig dat je nee. dat zegt, Heijn. Want het zijn niet de meest populaire, denk ik, boodschappen op dit moment. Uh, maar jij hoort meer van de lijn van het, het is in dit geval wel ook zo dat hij tot wanop gedreven is... dan dat het een psychopaat was die altijd al tot zo'n bizarre zaak was gekomen. Uh, ja, ik vind het, het, beeld, het beeld wat psychologen op dit moment oproepen van die man was toch al gek, vind ik absoluut nee. niet, niet, niet kloppen. Okay. Het, het is een wisselwerking tussen vader en moeder geweest en die wisselwerking is gewoon helemaal ja, voor, voor, naar beneden gelaten. Ja. Dat is gewoon een, okay. in een spiraal terechtgekomen. En daar heeft die vader een conclusie aan verbonden die absoluut onacceptabel is. Precies. Dat Heim. wil ik wel zeggen. Je hebt het goed gezegd, ja? hein van Meteren. Dankjewel uit Amsterdam. Ik ga gewoon naar Frank Hoen oprichter van Amber Alert Nederland. Goedenavond Frank. Dag Joes. ja. Amber Alert, het alertsysteem natuurlijk bij kindvermissingen. Um, even naar jou toe, voordat ik de stelling aan je voorleg. Hoe kijk je terug op die kritiek, die bakken met kritiek op het zo laat verspreiden van het Ember Alert in deze zaak? Had achteraf gesproken natuurlijk helemaal geen zin meer om het Ember Alert op die ochtend te verspreiden. Maar um, hoe, hoe kijk jij erop terug? Ja, weet je, ik, het is Zo grappig, ik heb nog eens eventjes snel uh, Amerika erbij gezocht. Dan zijn ze natuurlijk al wat verder met, uh, met Amber Alert. En dat is nog steeds, is dat tot op de dag van vandaag zie je dit soort discussies iedere keer uh, terugkomen. Ja. Maar iedere keer als je dus uh, oh, ook dit soort zaken hebt... denk ik dat het belangrijk is om jezelf te kijken... van wat hebben wij gedaan, wat had beter gekund, et cetera, et cetera. En iedere keer zie ik dat, dat mensen die dat klikje dan ook voor zichzelf maken. Van God, uh... ja. Dus kort samengevat, um, ik kan er uh, niet zoveel mee met die, met die kritiek als zodanig. Ik weet dat er gewoon keihard gewerkt wordt bij de politie... 40.000 40 vermissingen per jaar. En vervolgens daar zijn er enkele van... die het halen tot m tot en dat is, een, dat is een enorm moeilijk iets. Daarmee praat ik niks goed. Nee. Of, uh, maar het is een... Uh... Het een, er wordt gewoon hard gewerkt. En nee, dat is ook zo. Ik snap helemaal wat je niet. zegt. Je wil ze ook niet druk af van, natuurlijk. Maar het blijkt altijd weer dat binnen 48 uur moet een kind gevonden zijn. Anders wordt het heel moeizaam. In dit geval, nogmaals, heeft het niks. Geen zak uitgemaakt. Maar het, met miljoenen boelen enzovoorts nee, die, kun je kun die. Die, je die, cijfers, anders... die cijfers zijn nog. Die, die kloppen niet, die, die je geeft. Dus een, we weten van de oh, gevallen. Zo? Maar dat is, dat, is niet, dat is niet dit geval. Het is een. Uh, we weten van de predators, dus de mensen die, die kinderen oppikken... dat is zeer zeldzaam, hè? Dat is ja, uh, ja, ja, dus een ontvoering van door, door, vreemd, heb ik dan over. Ja. We weten dat van die kinderen drie kwart binnen drie uur dood is. Dus het is absolute een race. Ja. Het is een absolute race tegen de klok... waarbij ja. je dus zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen wil mobiliseren... aan de achterkant, hè, dus dat Ember Alert. Maar aan de voorkant heb je vervolgens 40.000 van, van die gevallen... die jaarlijks voorbij komen. Ja, ja. En dat is een, ja, dat is een, daar moet je gewoon echt... Alles moet gewoon kloppen. De ja. hele keten. Zeker. Nou, naar die stelling van mij: familiedrama als dit is niet te voorkomen. Hoe reageer jij daarop? Nou, weet je, ik, ik ben geen uh, gezin. Ik, ik zit niet in de gezinszorg. Ik, ik, ik kijk misschien een beetje naar een uh, naar geval als uh, verkeers, verkeersveiligheid. Je kunt al het menselijke doen. Van training, opleiding, preventie. Aanpassingen. Uh, hulpdienst op scherp zetten. Maar dan nog is, is zijn sommige dingen gewoon helaas. Ja, uh, niet te komen Nee, maar heel veel vingers beginnen naar elkaar te wijzen. Nou, we zullen dat, al die onderzoeken gaan afwachten, denk ik. Met jou, Frank Hoen. Dankjewel voor je snelle reactie in, in Avondspits. Oprichter van Amber Alert hoort u, Frank, Frank Hoen. Uh, veel dank. Uh, ik zie nog genoeg bellers om mee voort te gaan. Ja. Anne Sendriks, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik wilde graag even reageren op de gezinscoach, die, of, uh, ja, mediator, wat was het toch? Ja, de advocaat Hein van Meteren uit Amsterdam. Ja. Ja, ja, ja, die zegt van de liefde van de vader, die kan ontzettend getergd worden. Dat ja. uh, heb ik er even uit opgemaakt. Ja. Dat kan. Maar de vraag uh, van vader, uh, in dit geval vader, het kan ook net zo goed moeder zijn hoor. Mm. Uh, die gaat erger. Want wat, wat, die, wat ik denk... Vader zegt gewoon heel uh, cool, ik de kinderen niet, jij de kinderen ook niet. Ja. En dat, dat vind ik verwijtbaar. Want je, gaat, je, laat twee, je laat het leven van twee kinderen. Ja. Of het nou een vader is of een nee, moeder. Nee, maar dat, dat zegt hij er uit. ook bij. Ho even, Hans-Han okay. nee, Dat zei hij er heel duidelijk bij. Hij heeft van, van dit is laat ongelet dat dit niet absoluut in geen enkel opzicht goed te praten valt. Maar hij zegt wel, ze worden net niet gelijk uh, geaccepteerd. Vaders als moeders. Wat, wat, jeugd, wat de zorg over hun kinderen betreft. Dat vond ik wel opmerkelijk. Ja maar, voor ja, maar ik, ik heb daar, um, dat weet ik niet. Ik heb daar zelf ervaring mee. 2000, uh, in uh, 2000 was ik, um, moest ik vluchten. Ik had vier kinderen. Ik heb twee jongste kinderen, ben ik gevlucht. Hm? En ik heb heel hard gevochten... En ik heb heel erg uh, moeten strijden ja. voor het behoud van mijn twee kinderen. En ik heb daarvoor mijn twee oudste kinderen opgegeven. Dus, um, maar wat okay. mij gewoon stoort in dit geval... Ja. is uh, dat de vader een beetje in de slachtofferrol komt. En dat mag niet. Nou ja, niet. Dan gaat, precies, dat dat zie je maar, wel veel. We hebben het over An ouders. Ja, mevrouw ja? Anseckers, dank je zeer. Nog naar Koos de Leer, goedenavond. Ja. Meneer de Leer. Meneer de Heer. Koos de Heer. Koos de Heer, excuus. Ja. Hallo. Gaat u dan? Hallo. Goedemorgen. Ja. Ik uh, denk dat de stelling klopt dat het niet te voorkomen is. Ik denk dat wij met z'n allen veel te weinig informatie hebben... om over deze concrete zaak een oordeel te hebben... wie er iets fout gedaan zou hebben. Zeker. Dus dat moeten we ons verder van houden, denk ik. Wat ik me wel zorgen over maak, is dat als je bedenkt... dat er, er zijn verzinnen en ouders die in dit soort hopeloze situaties zitten... En waar ik me zorgen over maak, is dat alle aandacht die er in de media hiervoor tegenwoordig is, dat die misschien wel de kans groter maakt dat iemand tot zo'n daad komt. Ja, ja precies. Dat, dat is een punt. Copycat-gedrag bedoel je ook? Ja, precies. En dat je eigenlijk veel meer aandacht zou moeten hebben voor mogelijke oplossingsrichtingen. Ja. Want iemand die in zo'n situatie zit, hoort alleen maar over iemand anders die iets dergelijks doet. En ja. die heeft waarschijnlijk te weinig perspectief op... Nee, maar daar wordt natuurlijk, Maar daar Coach, wordt van alle kanten aan gewerkt natuurlijk... door alle instanties nu en er komt een evaluatie met maatregelen. Maar goed, het gaat er mij om. Ook al nee, heb nee je maar alles... dat is het. Ja? even ja? nou Die maatregelen, daar maak ik me ook zorgen over. Wat je ziet de laatste jaren in dit soort zaken... Er worden dus onderzoeken gedaan, analyses gemaakt... en maatregelen genomen. En die maatregelen betekenen vaak... nog een regeltje erbij. Ja. Nog een wetje erbij. Nou ja, nog een rapportage erbij. En dat leidt alleen maar weer tot afschuifgedrag, indekgedrag. En dat moet alleen maar nog bureaucratischer. En moet ja. nog meer langs zijn kan heen worden. Dat is niet de oplossing dus meer overheid. Nee, nee. Ja, Ko Koos de Leer, dank, dank ja. Ja, je wel. Het is een goed, uh, goede kant okay. die je erbij plaatst. Dank je zeer. Het brengt ons tot het einde van dit programma, luisteraars. Meneer Van Rest komt de volgende keer, net als Johan Edo en meneer Menus. Ongetwijfeld, maar onze dienst zit erop. Het was een, een, een interessante discussie over een zwaar, zwaar drama, waar, waar nog veel over gesproken en geschreven zal worden. Daar ben ik van overtuigd. Um, u gaat zo meteen luisteren naar kunststof hier op Radio 1 met daarin fotograaf Jan Banning in de hoofdrol. U kunt ons volgen op Twitter. Dat doet u met twitter.com/avondspitswnl of @eertmans. Dan komt u bij mij terecht en dan zijn we over een kleine 24 uur weer terug hier op Radio 1 met een nieuwe avondspits, een nieuwe stelling van de dag. Van half zeven tot zeven natuurlijk. Een fijne avond en graag weer tot morgen.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 Topman Timo Hogeboom Over tegenslagen en kansen in crisistijd Dat blijkt in de praktijk gewoon verdomd lastig Twee dingen Zometeen tussen acht en half negen Radio 1, het nieuws van alle kanten Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was